9 uur, dikter ik met het NOS-journaal. Bij het gekapseisde Italiaanse cruiseschip Costa Concordia wordt nog steeds gezocht naar opvarende. Reddingswerkers hebben in een hut op de boot een man en een vrouw uit Zuid-Korea gevonden. Het stel was op huwelijksreis. En zojuist werd bekend dat brandweermensen nog een overlevende hebben gelokaliseerd. Ze hebben met de man of vrouw gepraat, maar het is nog niet bekend waar de overlevende zich in het schip bevindt en hoe die eraan toe is. Op de lijst met vermisten staan nog zo'n 40 mensen. De Costa Concordia voer vrijdagavond bij het Eiland Giglio in de Middellandse Zee op een rots en kapseizde. De Italiaanse kapitein is gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. Hem wordt verweten dat hij te veel risico heeft genomen en daardoor verantwoordelijk is voor de dood van zeker drie opvarenden. In Kazachstan kunnen de mensen vandaag voor het eerst kiezen tussen twee partijen. De autoritaire bewind van president Nazarbayev staat voor het eerst toe dat ook een andere partij meedoet aan de parlementsverkiezingen. Het olierijke Kazachstan was tot nu toe in één partijstaat. Maar president Nazarbayev zegt dat hij meer democratie in zijn land wil. De partij die nu nog mee mag meedoen steunt de regering... en wordt geleid door een oud-partijgenoot van de president. De belangrijkste oppositiepartijen zijn uitgesloten van de verkiezingen. Nazarbayev regeert het land sinds 1990 met harde hand. Het land werd het afgelopen jaar geplaagd door stakingen en terreuraanslagen. Een deel van de bevolking klaagt dat de olieinkomsten niet eerlijk worden verdeeld.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 Het weer in het noorden bewolkt, in het midden en zuiden opklaring en af en toe wat zon. Temperatuur 4 graden in het oosten en een graad of 6 in het westen. Morgen overal zon, dinsdag opnieuw bewolkt. S'nachts kan het dan licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. Hallo 2012, een nieuw jaar, een strak lijf, je huis schoon of fris of een compleet nieuwe look. Alles om jouw jaar goed te beginnen.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 Het ja. is dus, uh, drie, drie minuten over negen. Uh, wij, wij gaven net aan Jan Westra, IVN Natuurgids... de, uh, de Vogels Ereprijs uh, voor, voor zijn prachtige werk uh, uh, voor en met de natuur. En daarbij hoorden twee onogelijke, bruine... Plantjes hè, Janine? Ja, dat is... die niet. Henny Radstaak ze gewoon uit zijn eigen tuin heeft gerukt, ja, zo zien ze eruit. Maar zo, dat zijn dus de plantjes ereprijs en die zien er zo uit in de winter. Twee bruine stompjes met een paar verfrommelde blaadjes. Oh, het maar in het de schijnt lente, allemaal goed te komen. In de lente wordt het allemaal prachtig. Um, komend uur nog, de vroege vogels natuurgeluiden top 40, de slechtvalk en de enige hoogleraar natuurbeleving ter wereld hier in het kapitool. Welkom bij het tweede uur van vroege vogels. Het belangrijkste natuur- en milieunieus uit Den Haag is deze week uiteraard de muizenplaag op het Binnenhof. In wandelgangen, achterkamertjes en het torentje wordt jacht gemaakt op de beestjes men is van plan korte te metten te maken met deze inmiddels beroemde en beruchte muizen. En dus heeft Kees Moelijker, conservator van het natuurhistorisch in Rotterdam, zijn zinnen gezet op zo'n muis. Hij heeft een keur aan dode dieren die op een of andere manier het nieuws hebben gehaald uh, in, in zijn museum. We noemen de dominomus, de mcflurry egel de traumahelikoptermeeuw... Een meeuw die kort geleden een helikopter tot stoppen dwong. En de laatste schaamluis. En in die verzameling hoort natuurlijk ook de parlementsmuis. Ja, en Kees is natuurlijk hartstikke geinig dat hij die vuurwerkmuis vuurwerk niet uh, binnensleept. Want die is volgens mij naar Friesland uh, gegaan. Uh, opgezet en wel. Maar de Tweede Kamer weigert helaas om ook maar één muis af te staan. Het officiële antwoord luidt dat de Kamer geen afval en ongedierte aan derden overhandigt. Kees krijgt geen muis. een nou, flauw. Kinderachtig, hè? Ja kinderachtig. En daarom riepen wij de hulp in van Diederik Samsom en vroegen hem... hoe zit dat nou met die muizenjacht en kun jij, Kees, niet aan zo'n muis helpen? Ja, het is in de Tweede Kamer echt een uh, precisieoperatie met, ik geloof wel, meer dan duizend muizenvallen uh, op alle gangen. Uh, maar het wordt heel ingewikkeld om er eentje te vinden, omdat uh, onderdeel van de precisieoperatie is... dat elke ochtend, ik denk al om vijf uur s ochtends, uh, de muizenvallen geleegd worden. En er zijn er inmiddels al zestig uh, omgebracht te zijn, als je het zo mag zeggen. Maar als ik er eentje vind in mijn muisvallen, want dan op mijn kleine kamertje staan er een stuk of zes geloof ik, um, dan is die voor Kees. Dus dan hebben we een bijzondere tweede kamer muis die dan wel zo plat is als een dubbeltje. Want dat zijn enorm krachtige vallen. Dat hebben we al even getest. Oké, okay. ik ben benieuwd hoe hij die, die dan gaat cons conserveren, zo'n zo platte muis. Uh, niet ja, alleen... Kees had gezegd, doe hem in een, in een, in een glas jenever. Uh, ja, dus dat... Smokkel hem dan naar buiten. <laughs> Goed idee, misschien nog een tip voor het Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven. Want ook zij gaat wel ons op uh, muizenjacht. Dus Kees, maak me vast een plekje vrij in de vitrine. Violist Kyung Watchung en pianist Philip Mol speelden de gavotte van François Joseph Gossec. Het roer moet om vond journaliste Marie-Claire van den Berg op een dag. Weg met alle vervuilende luxe en leven met respect. Nee, weg met alle vuile luxe. En nu, leven met respect voor het milieu. Zo moet het zijn. Over haar zoektocht naar de juiste informatie en motivatie... om zo milieubewust mogelijk te leven, heeft ze een boek geschreven Groen Doen. Als je echt groen wilt doen, is dat volgens Van den Berg nog niet zo makkelijk. Het begint al met de dilemma's bij het boodschappen doen. Henny Radstaak is met Marie-Claire van den Berg gaan shoppen. Nou, karretje, en uh, dan eens even dat... kijken of we in deze supermarkt een beetje dezelfde uitdaging kunnen aangaan... die jij in je hele boek uh, Groen Doen aangaat om ja, op een duurzame manier boodschappen te gaan doen. Kom maar mee. Heb je een lijstje? Ik heb een lijstje in mijn telefoon, niet op papier. En jij zegt in je boek, dat boodschappenlijstje, daar begint het al mee, met duurzaam boodschappen doen. Nou, dat is misschien zelfs wel het allerbelangrijkste, heb ik gemerkt. Want, Waarom? Nou, als je gaat nadenken over wat je werkelijk nodig hebt, dan hoef je je niet zo te laten afleiden door al die aanbiedingen... die je overal tegenkomt in de supermarkt. Want die heb je werkelijk op elke hoek wel. En als je zonder lijstje of zonder vast plan naar binnen gaat... dan kan je je daar heel makkelijk door laten verleiden. En dan kom je thuis met dingen die je eigenlijk helemaal niet nodig had. Dus het, eigenlijk is dat boodschappenlijstje toch wel het belangrijkste. Zullen ze de wagen gaan vullen? Ja. Daar zijn de eieren. Ja, uh, laten we het eens over greenwashing hebben. Laten we dat eens doen. Uh, nog niet zo heel lang geleden had je een paar verschillende soorten eieren. En je had biologische eieren. En die biologische zaten in mooi, in een groen doosje. Die waren duidelijk herkenbaar. Maar als je tegenwoordig door de supermarkt loopt... dan zijn bijna alle eierdoosjes groen geworden. Letterlijk greenwashing. Ja, dat is hier ook. Je hebt het, het vrije uitloop ei. Wat op zich al beter is natuurlijk dan de, dan de gewone eieren. Maar eieren... Biologisch is nog een stapje beter en ze zitten allebei in een groen bakje en ze staan ook nog eens allebei bij elkaar. Dat vrije uitloopij dat is lichtgroen en dat biologisch is ja. donkergroen. <laughs> Voor de lichtgroene consument en de donkergroene consument. Dus je moet heel goed kijken wat is nou biologisch en wat niet. Ik vind dat een beetje misleiding toch door de, door de supermarkt. Ik vind het inderdaad een beetje misleidend en ik vind het ook niet, niet eerlijk ten opzichte van de consument die het goed wil doen. Maar goed, ik neem dus biologische eieren. Dit vind ik ook altijd leuk. Als je het hebt over afval... voordat ik zo milieuvriendelijk probeerde te leven... kocht ik altijd van die kant-en-klare pannenkoekenmix pakken. Of uh, pannenkoeken in een zak die je dan in een magnetron moest gooien. Of... Lekker makkelijk. Ja, want je bent druk, weet je wel. Nou, dat soort verhalen. En dan heb je even snel in één minuut een stapel pannenkoeken. En nu koop ik gewoon zo'n zak biobloem. Dat staat altijd in huis. Ja, het is echt... Het is een soort uit grootmoeders tijd verhaal, dit... Nou, daar kan je honderd keer pannenkoeken van bakken. Samen met de kinderen, die zet ik op het aanrecht. Dan mogen zij met een mixer en de garde en zo. En ik, kan, ik heb altijd uh, ingrediënten voor pannenkoeken. Geen afval. En ook nog eens biologisch. Kijk, hier, dit vind ik ook weer zoiets waarvan ik denk... Oh, wat moeten we ermee? Wat staan bij De wasmiddelen. De wasmiddelen, ja. De meest felle kleurenverpakkingen, veelal plastic. Veel bloemetjes erop ook. <laughs> ja. Maar dit bijvoorbeeld, Persil Eco Power... Nou, als je dat ziet, er hangt een, een, een zogenaamd gerecycled labeltje aan. Er staat Eco Power op. Er staan hele kleine lettertjes 100% er. biologisch afbreekbaar? Nee, 100% van de oppervlakteactieve stoffen. Dit is een totaal onzinnige claim, want de oppervlakteactieve stoffen van alle wasmiddelen moeten 100% biologisch afbreekbaar zijn. Ik denk niet dat de doorsnee consument weet wat, waar het nou precies om gaat. Nee, dat zijn zeg maar de werkbare stoffen in je wasmiddel. Ze zijn ook op de vingers getikt door de reclamecodecommissie Perseo. Persil. Omdat het, ja, als consument kom je hier niet uit. Hele kleine lettertjes en het is ook nog eens eigenlijk niet terecht dat het erop staat. Want dat geldt eigenlijk voor alle wasmiddelen, zeg jij? Ja, maar ze doen daar niks aan. Ze hebben een waarschuwing gekregen, maar ze laten het er gewoon op staan. En het maffe is, nou, je hebt hier Persil Eco Power. Maar als je dan kijkt naar, de, naar dit wasmiddel, dat is van Klok. Eco. Klok Eco. Het staat allemaal eco. bij Eco. Ja. Maar Klok heeft een keurmerk. Dit heeft een ja, Europese Europees. keurmerk. Ja. Wij staan hier nu al zeker vijf minuten over te praten. Als je boodschappen doet, ga je niet vijf minuten kijken nee. wat daarin zit. En je ziet Eco en je denkt, ik doe het goed. En eigenlijk word je toch een beetje in de maling genomen. Dat Eco wasmiddel, dat is 4,65 ongeveer. En als je dan kijkt naar de andere kant, er staat een huismerk wasmiddel. Dat is 1,88 euro. En daar kan je nog meer beurten mee wassen ook. Dezelfde hoeveelheid. En dan denk ik soms wel eens. Jeetje man, wat, wat, waarom, waarom is biologisch zo duur? En waarom is gangbaar soms zo goedkoop? Dat, bij die wasmiddelen zijn die verschillen echt shocking. Heb je dat uitgezocht? Heel veel komt uit dezelfde fabriek, dus heel veel is marketing. Kijk, die, die, die wasmiddelen met keurmerk die doen natuurlijk een heleboel dingen om het minder schadelijk te maken. Dus er zit meer tijd en energie in. Maar of dat echt zoveel prijsverschil zou moeten opleveren. Ja, dat, ik heb de antwoorden er niet op. Maar koop ze wel. <laughs> um, wc-papier. Ja, wc-papier. Ook zoiets? Ja, daar gaan we. Ik um... moet het een beetje lachen om de term 100% recycled toiletpapier. Ja, dat is het allemaal. Het is altijd recycled papier, maar het een wordt gebleekt en wordt dan weer opnieuw gekleurd. Want je hebt wc-papier met mooie blauwe bloemetjes erop of met roze bloemetjes of hondjes en, enzovoort. En ik koop meestal van dat um, schuurpapier van de biologische winkel. <laughs> Sorry. Maar je kan ook dit kopen, dan is het groen en zacht. Zacht voor de natuur, zacht voor jou. FSC, hier. Ja. Dat is uit, nou ja, ik weet niet F of ze een keurmerk hebben. Nou ja, FSC is ja, toch een ze keurmerk? Ze hebben de Blauwe Engel. Oh, Oké, okay. dat is ja, nog weer een, een ander keurmerk. keurmerk. Ja, dat word je ook dubbel. een beetje gek. Nee, de Blauwe Engel is uh, echt uh, een verantwoord. Komt uit Duitsland, geloof ik, biologisch keurmerk. En FSC. Dus het is van een ver verantwoorde herkomst. Het papier. Huppetij. In de mand. Ja, en je moet. Ja, met wc-papier geldt hetzelfde. Ja, als je gaat rekenen, dan word je verdrietig. Want ja? wat nu in mijn mandje ligt. Uh, is wel veel duurder dan, uh, dan het huismerk, hmm. zonder keurmerk. Marie-Claire, <laughs> je schrijft ook al in je boek... je moet een ijzeren discipline hebben om een beetje duurzaam leven te volgen. Nee, maar mijn leven is er eigenlijk alleen maar vrolijker op geworden. Meen in... je dat nou? Ja, in het begin keek ik daar ook heel erg tegen op. Maar ik heb gemerkt dat, dat ik het nu heel erg automatisch doe. En oké, okay, ik, zal, ik zal eerlijk tegen je zijn als ik... Uh, als ik een haastdag heb, en die heb ik natuurlijk ook nog wel eens... dat ik echt geen tijd overhoud... dan gooi ik hier ook wel gewoon de kindersmeerkazen in mijn karretje. Het is niet zo dat ik roomser ben dan de pauze, dat hoeft ook niet. Maar ik vind het gewoon leuk om die winkeltjes af te gaan. Wat ik bijvoorbeeld merk, is dat die kleine winkeltjes... daar heb je dat, dat uh, ouderwetse gevoel van dat je herkend wordt... dat er geen haast is... Dat de groenteboer je eens een keer wat extra's geeft, weet je wel. Omdat je een vaste klant bent. Nou, dat moet je in de supermarkt niet omkomen. Dus het is, het is gewoon ook echt leuker. Mensen vragen wel eens aan me... wat was nou het moeilijkste van dat hele proces van milieuvriendelijker worden? En eigenlijk het rare is... dat het doen was uiteindelijk niet het moeilijkste... maar de aanloop ernaartoe. Dus de knop omzetten, dat was het moeilijkste. En dat kan je nog het beste vergelijken met... Uh, met sporten en naar de sportschool gaan. Dat als je thuis op de bank zit, dat je denkt... Oh, ik heb geen zin om te gaan sporten. Maar als je op een, op, een, op een bepaald moment dan toch gaat... en in die sportschool zit, dan voel je je opeens zo lekker. Dus eigenlijk was het de weg naar de beslissing... en de uiteindelijke beslissing nog het lastigste. Want nu doe ik het en sta ik er helemaal niet meer bij stil... en vind ik het gewoon leuk en ook normaal geworden. Ja, groen, een kwestie van gewoon doen. Marie-Claire van den Berg is met haar groene zoektocht wekelijks te zien in het VARA Consumentenprogramma Kassa. Elke zaterdagavond om vijf voor zeven op Nederland 1. Meer informatie over haar boek op onze site vroegevogels.vara.nl De Barcarol in Gesgroot van de Romeinse pianocomponist Karel Filtsch... uitgevoerd door Hubert Rutkowski op piano uiteraard. Ruim twee weken geleden verhuisde de eerste groep Java-apen... van MSD Organon in Os naar Stichting AAP in Almere... om uit te kunnen rusten naar jarenlange arbeid... als proefdier voor de farmaceutische industrie... De tv-beelden lieten angstige apen zien die snel wegdoken in hun nieuwe verblijf... waar ze voorlopig in quarantaine blijven tot ze in het voorjaar naar buiten mogen. Maar hoe gaat het nu met ze, vroegen we ons af. Jeanette Paramor gaat met David van Gennep van Stichting Aap een kijkje nemen. Om de apen niet ziek te maken, mogen we nog niet naar binnen. Even, kijk, hoe ze... Even door ramen gluren dan. Oké, okay, daar, okay. daar komen ze al gelijk naar voren. Ja, nieuwsgierig zijn ze wel, ja. ja. Deze nee, zijn in het laboratorium, zijn ze ook heel erg uh, de, de verzorging daar heeft uh, heel veel contact met die dieren gehad. Dus elke dag maakten ze bij die dieren een uitstrijkje. En op die manier probeerden ze de cyclus van die dieren in de gaten te halen. Ik las wel dat er vruchtbaarheidsonderzoek is gedaan bij die aapjes. Nou ja, Or Organon, MSD, is natuurlijk een, een laboratorium... wat veel van dit soort middelen maakt. En ongetwijfeld zijn die dieren daar ook voor gebruikt. Maar goed, er is ook afgesproken dat wij zullen hen niet vragen... waar de dieren exact voor gebruikt zijn. En uh, zij melden het niet. En we hebben wel de hele gezondheidsgeschiedenis van de dieren meegekregen. Mm. Maar we hebben verder geen... Uh, geen onderzoeksresultaten meegekregen. Maar dat is toch belangrijk voor jullie? Ik bedoel, ja, ze zijn natuurlijk niet in, in, in normale aapse omstandigheden. hebben ze geleefd? Nou, dat hebben ze eigenlijk wel. Als ik de, de huisvesting van de dieren daar vergelijk met het gemiddelde laboratorium... Nou, de manier waarop ze daar gehuisvest zaten was natuurlijk voor die dieren niet normaal... maar het was bepaald een diervriendelijke huisvesting. De groep die je hier nu ziet, hè, dat zijn er 16, die hebben dus ook al die jaren uh, gezamenlijk gehuisvest gezeten. Dus die zaten al als groep bij elkaar. En dat maakt het voor ons ook een stuk makkelijker om ze aan te nemen... en hier dus ook als groep weer te huisvesten. Nou, Laten we eens even kijken, hè. zo door het raam turen we dan naar binnen... Wat zijn dat nou voor aapjes, die java-apen? Nou, eigenlijk zijn java-apen in Indonesië bijvoorbeeld hele algemene apen. Daar, daar kom je ze ook vrij veel tegen. Het zijn uh, echte groepsdieren die in uh, hele grote sociale groepen leven. Het, het grappige van uh, java-apen is dat ze uh, bijna promiscu zijn. Dus de mannetjes en de vrouwtjes hebben onderling heel veel seksueel contact. En de vrouwtjes die doen dat ook om daarmee hun nageslacht te beschermen. Dus daar waar normaal gesproken mannetjes heel erg agressief worden tegen nakomelingen van een andere kerel. Is dat bij Java Aap niet het geval, want de kinderen kunnen van iedereen zijn. Volgens mij zijn ze wel gewend aan mensen, als je ze zo ziet. Want ze zijn helemaal niet paniekerig, of wat dan ook. En ze kijken ons rustig aan. Nee, ze, nou ja, dat, dat is eigenlijk wat ik net ook aangaf. Ze zijn in dat laboratorium zijn ze getraind op, op het contact met de verzorgers. Ja, maar hoort het ook bij een Java Aap dat hij wat meer aan mensen ook uh, wendt? Nee, ja, ik denk dat java apen zijn wel hele opportunistische uh, dieren zijn. Dus het zijn een beetje de, de, de, de koutjes van, de, van, van Indonesië. Het zijn, het zijn dieren die zich vrij makkelijk aanpassen aan mensen... En dat is voor deze dieren ook wel een beetje de redding geweest. Want ja, doordat ze al in dit soort mooie sociale groepen zitten... Mm -hmm. kunnen wij ze ook vrij snel vanuit Os naar hier halen. Ja, want er zijn er nu 16 gekomen hè? en dan komen er nog drie groepen volgens mij. Ja, er komen in totaal komen er vier groepen deze kant op. Bij elkaar zijn het er 73. Dus de komende maand gaan we nog, uh, moeten we nog flink aan de bak om de boel daar uh, leeg te krijgen. Heb je dan ruimte voor zoveel apen? Nou, die ruimte moet voor een deel ook gecreëerd worden. Maar hoe lang blijven ze nu in dit hok zitten? Nou, de quarantainetijd hier in dit uh, verblijf duurt nu zo'n zes weken waarschijnlijk. En dan laten we ze waarschijnlijk tot het vroege voorjaar in ieder geval binnen. Het zijn uh, dieren die uh, nou, bijvoorbeeld uit Indonesië komen... die slecht tegen kou kunnen eigenlijk. En ze hebben, zoals je het kunt zien... links zie je zo'n kleintje zitten met een hele lange staart. Ze hebben een enorm lange staart... Als ze met die staart naar buiten zouden gaan en het gaat vriezen... dan zou die staart wel eens een keer eraf kunnen vriezen. Ik vind eentje heel rustig. Een, wat is het, een kersttomaatje of zo te peuzelen hiervoor? Ja, die, die heeft wel iets lekkers te pakken, ja. ja. Nou. Opperste concentratie. Dit is ook al een typische vorm van gedrag. Hè. Ze weet niet zo heel goed wat ze met onze aanwezigheid aan moet. En doet dan net alsof ze heel erg verdiept is in dat tomaatje. En ondertussen kijkt ze wel naar ons, hè, zo tussendoor. Ja, ze houden het wel in de gaten, want ze willen natuurlijk wel weten wat wij aan het doen zijn. En wat, we hier nu, mm -hmm. ja, wat doen jullie daar toch in vredesnaam? Mm -hmm. het, het bijzondere, en dat is ook wel een van de redenen waarom we dit gebouw nu redelijk uh, gesloten houden... is ook dat ze in dat laboratorium natuurlijk wel hele regelmatige en ook, ook wel betrekkelijk saaie dagen doormaakten. Het was een gesloten ruimte, zonder, zonder ramen... En dat betekent dus dat ze wel elkaar hadden, maar weinig invloeden van buitenaf. Dus we merkten ook de eerste dagen dat ze hier binnenkwamen... dan zou je denken van, nou, dat is toch een verademing. Dan ben je eindelijk in een andere omgeving, leuk... Maar dat vonden ze helemaal niet leuk, dat vonden ze doodeng. Want alles was hier anders, alles was nieuw. De geluiden, ze kunnen via de ramen kunnen ze naar buiten kijken. Daar loopt ze nu dan eens een eend of een meerkoet langs. Weet je wel, dat kennen ze niet. Kennen ze niet. En wat is dat voor een levensgevaarlijk dier? En daar komen dan verzorgers binnen. En die lopen daar niet in maanmanpakjes, maar die uh, lopen gewoon in een overalletje. Mm. Kortom, voor die dieren is die overgang, hoe leuk het ook voor ze gaat zijn... is dat in eerste instantie een bedreiging. Dus ze waren gewoon bang in het begin. Ze waren vrij bang en hingen veel bovenin de kooi. En nu zie je ook wel dat ze ook wel wat, wat, wat ondernemender worden. Ja, dat ze naar voren komen. Nou, je zijn er twee aan het stoeien. Er ging er eentje voor zijn beurt. Die werd, kijk, die wordt terechtgewezen hier rechts. Die krijgt te horen dat ze zich vooral niet te veel naar voren mag dringen. Want dat is mevrouw nummer één. Wacht even, is dat de verzorgde? Ja. We kunnen misschien even ja. een, een, de microfoon even om de hoek steken. Ja. Je gaat ze wat eten geven of zo? Dit... Ja, ze krijgen zo wat zaadjes van mij als uh, okay. verrijking. Ja, Om maar... wat bezig te houden. Ja, ik wil ze nou toch wel even horen als het even kan. Hè? Ik wil Tot... Even kijken of het koud wordt. Het geluid maken ze hè? Ja, ze vinden dit een beetje eng, hè. Dus het zijn wel angstgeluiden. Hè? Dus ja? ja, dit is wel van een soort van alarmgeluid. Wat, wat maakt zij voor geluid, behalve, dat alarmroepje? Ja, het, het, het, het geluid wat ze het meest typeert, is het smekken. Dus, uh, uh, dus als ze elkaar begroeten of als ze vriendschappelijk willen zijn, dan. dan... Dan maakt ze echt zo'n zo ja, heel gezellig, smekkend geluid. Mm -hmm. En daarmee begroeten ze elkaar. Maar ze kunnen ook echt schreeuwen als het, als het echt angstig wordt. En, dus, nou, en dat alarmroepje dan zijn wel de meest typerende geluiden van, van een java-aap. Ze mm -hmm. doet als na, ja, Wie doet wie nou eigenlijk <laughs> ja, na? Hè? Dat waar, ja. ik, ik weet het niet precies, maar <laughs> het ja. zou maar zo kunnen zijn dat ze de microfoon nadoet. Want die gaat zo van heen en weer. Dat doet zij ook nu. De wals uit een van de zarzuela's van de Spanjaard Frederico Chueca. Uitgevoerd door het Engelse Kamerorkest was dit. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Vogels en vlinders kunnen de klimaatverandering niet bijhouden. Door de opwarming verschuift hun leefgebied naar het noorden. Maar de dieren schuiven niet hard genoeg mee. Vlinders lopen zo'n 135 kilometer en vogels zelfs 200 kilometer achter op hun leefgebieden. Dat zeggen Europese wetenschappers in het tijdschrift Nature Climate Change. Omdat de verschuiving tussen de soortgroepen verschilt... kunnen ook afhankelijkheden tussen die soorten worden verstoord. Als rupsen te weinig eten hebben, zijn vogels daar ook weer de dupe van. Omdat de relaties ingewikkeld zijn, is het ook lastig te voorspellen waar dit toe leidt. Het onderzoek is gebaseerd op waarnemingen uit zeven verschillende landen. Er is anderhalf miljoen uur gestoken in het verzamelen van gegevens. Nieuwe natuur. Nou, nieuwe natuurwet... Eigenlijk. Deze week een vreemde nieuwe episode in dit verhaal. De natuurorganisaties zouden overleg hebben met staatssecretaris Bleker over de nieuwe natuurwet. Maar Bleker maakte er zonder overleg een mediafeestje voor zichzelf van. In aanwezigheid van de pers wilde hij zogenaamd van gedachten wisselen met natuurorganisaties over zijn wetsvoorstel. Maar de staatssecretaris van Natuur blijft voet bij stuk houden. De bezuiniging van ruim 70% op het budget blijft gewoon staan. De wet ligt nog twee weken op de tekentafel, zegt Bleker. We kunnen uh, van alles nog aanpassen voordat het concept naar de Raad van State gaat. Maar Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland... verwacht geen spectaculaire wijzigingen meer. Nou, eigenlijk heeft Bleker aangegeven in die bijeenkomst met natuurorganisaties... dat die niet van zin is om ook maar iets fundamenteels aan die wet te veranderen. Ja, er zullen wel wat hele kleine dingen veranderen. En dan kan je dan zeggen van dat is winst. Maar het is te klein om dat echt als winst te benoemen. Wat Bleker zal doen is, hij zal er een paar soorten aan toevoegen die een wat betere bescherming krijgen. Maar die betere bescherming is dan ook nog heel beperkt. Wat ontbreekt in die hele wet is een goede visie, een goede onderbouwing van zo moet de natuur in Nederland hersteld worden. En zolang dat er niet is, is die wet eigenlijk niks waard. Hij moet gewoon terug naar de tekentafel of op de tekentafel blijven liggen totdat er een goed verhaal ligt. Zo gaan we de natuur herstellen. Nou ja, en dat blijkt dat de staatssecretaris dat niet van zin is. Van vlees etende plantjes weten we hoe ze hun prooi vangen met kleefvallen, bekervallen, zuig of vuikvallen. Maar nu hebben Braziliaanse onderzoekers iets nieuws ontdekt. Een vlees etend plantje dat zijn prooi vangt onder de grond. De Philcoxia minensis vangt rondwormen met zijn plakkerige blaadjes. Kliertjes op deze blaadjes scheiden enzymen af om de prooien te verteren en stikstof te kunnen opnemen. Deze technieken was we nog nooit eerder gezien. Het plantje groeit in een voedselarm en zanderig gebied. Voor wie meer wil weten, het is allemaal te lezen... in Proceedings of the National Academy of Sciences. Ja, dan heb je ook een abonnement Klein op, toch? Rut. <laughs> Klein grut. in een tuin in Appingedam... is onlangs een voor Nederland nieuwe mug ontdekt. In een emmeren water. Het gaat om de metrioknemers Carmencita beratum... Ja, het heeft nog niet echt een Nederlandse naam. Nou. De emmer stond onder een dak groot, waardoor er regelmatig vers regenwater inkwam. Dansmuggenkenner Jan Kuper ontdekte de onbekende larven, zette een val op... en ving later ook een volwassen exemplaar. De nog naamloze mug is grijskleurig en enkele millimeters groot. In Nederland leven zo'n 480 soorten dansmuggen. Ze prikken niet in tegenstelling tot steekmuggen. Het broeikas-effect. In tegenstelling tot soorten die dreigen te verdwijnen... door de klimaatverandering, heeft de reuzenalbatros, albatros... die hoorde u net, er juist baat bij. De wind ten zuiden van de Evenaar is nu zo gedraaid... dat de vogels de voedingsplaatsen vanuit hun broedkolonies... makkelijker kunnen bereiken. Hierdoor hebben de albatrossen meer te eten. Ze zijn gemiddeld een kilo zwaarder dan tien jaar geleden. Dat schrijven Duitse en Franse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science. Reuze albatrossen zijn de grootste zeevogels ter wereld. Hun spanwijdte is meer dan drie meter. En ze kunnen ruim twaalf kilo zwaar worden. Water. De politici in het Europees Parlement drinken voortaan alleen nog water uit de kraan. In plaats van uit de fles. Althans, als het ligt aan Denemarken, dit halfjaar half voorzitter van de EU. In onze Tweede Kamer wordt al enige tijd alleen kraanwater geschonken. Ook veel Nederlandse gemeenteraden zijn erop overgestapt. Volgens de Denen kunnen we de financiële crisis alleen oplossen... als we tegelijkertijd ook de grondstoffencrisis en de klimaatcrisis aanpakken. Een beter milieu begint bij water uit de kraan.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 Thank mm -hmm. you. Het muziekje past precies bij Jan Westra, die ja, precies, wegloopt. Het is een ragtime. En net, we, we hadden Jan Westra, natuurgids, hier. En die, die ging met twee koffers gevuld. Uit die koffers steken nog rietpluimen. Een hoed heeft hij op. En zijn vrouw heeft hij aan zijn arm. En ja. het muziekje past echt perfect bij. Ja, ze, ze, ze, ze, hij had die koffers onder zijn en Hij had geen hand meer over. En zijn vrouw drukte zijn hoed scheef op zijn hoofd. En zo <laughs> vertrok hij hier uit het kapitaal. En dat alles onder de klanken van uh, de Maple Leaf Rag... van de Amerikaanse componist Scott Joplin... uitgevoerd door het St. Louis Brass Quintet... Nou, met de geurto gaat het heel goed, met de geurto gaat het heel goed, gaat het heel goed, goed, zo is dat. Ja, en hij is ook geen natuurbarbaar, al dus staatssecretaris Henk Bleker. Maar zijn nieuwe natuurwet is nog steeds een ramp voor de natuur. Neem nou het feit dat er straks zonder enige reden gejaagd mag worden op soorten waar de mens geen enkele last van heeft. En allerlei regels worden versoepeld met negatieve gevolgen voor de natuur. Een goed voorbeeld daarvan is de regelgeving omtrent het houden van roofvogels als de slechtvalk. En die radstaak is met Nico de Haan, ambassadeur van Vogelbescherming Nederland, gaan kijken bij een slechtvalk... die we vorig voorjaar allemaal hebben kunnen zien op de webcam van Beleefde Lente. Nou, meestal gaan we het veld in, Nico, om uh, naar vogels te kijken. Maar deze keer zijn we bij de dependance van het vogelasiel Zomeren. Ja, ik heb mijn verderkijker bij thuis gelaten. Hem niet Want, nodig? Uh, he? Ik heb hem niet nodig vandaag. Nee. Nee, nee, nee, nee. Dan gaat hij iets heel bijzonders doen. Dag, een buurtje. Moeten we een zachtjes zijn hier? Ja. Nou, de vogel is. Uh, de, is een wilde slechtvalk, Dus die is uh, van nature ook gewoon wel een beetje schuw. Maar ze heeft vanmorgen al wel geaast. En dan is het over het algemeen wat rustiger. Also, geaast? is. Een... Uh, gegeten. Heeft uh, voer gekregen, ja. Arno Teunissen, Je bent van de vogelwerkgroep Geemert. Ja, we zijn bij een bekende slechtvalk, hè? want mensen kennen deze slechtvalk, als het goed is. Ja, dit is inderdaad wel een hele bekende slechtvalk. En dat komt omdat hij sinds 2007 uh, op de Morteltoren uh, zat. En toen, uh, de grote zendmast? De grote zendmast. Bij Gemert, hè? Ja, bij Gemert. En uh, waar een webcam bij stond, dus zodat hij gevolgd kon worden door heel Nederland... En wat op dat moment eh, speelde was dat er een broedsel was met jonge vogels. En eh, die is toen door deze slechtvalk, S2, is dat broedsel aardig verstoord. En het, de, moeder, de moeder toen is verdreven. Uh, en daar is uh, deze voor in de plaats gekomen. En uh, nou ja, daar speelde toen het een en ander van ja. uh, dat de jongen ja, dat komt te wongen. De ja, ja. Ja, mannetje ja. ging in één keer dat, vrouwtje, dat nieuwe vrouwtje voeren in plaats van zijn kinderen. En, tenminste, ja, die bracht voer naar die vrouw, in het kader van de balts En ja. die vrouw werd geacht naar die jongen te brengen, maar die had toch geen boodschap aan. Die had het zelf op. Dus <lacht> dat is een cris in, uh, in huis slecht Uizenslechtvalk. Maar ja. het is toch goed gekomen? Nee, hè? Het is eigenlijk goed gekomen. Ja, Notebin op Moederdag. Uh, toen ging er een knop om met het uh, vrouwtje bij deze. En die begon in één keer de drie overgebleven jongen te voeren. En die zijn gezond en wel uitgevlogen. Dus het was prachtig om dat. Uh, te zien, ja. S2, een weinig romantische naam. Ja. Geen soffietje ja. of zo. Nee. Nee, Verwijst verwijs het naar nou het ringnummer hè, van het ja. Belgische ja. ringnummer. Ja. Ja. Maar er, er is wat mee misgegaan van de zomer. Ja, ik kreeg 1 juli een telefoontje dat een slechtvalk was gevonden. En um, degene die belde zei van ja, hij heeft een ring om en er staat een S op en nog, nog een nummer. Um, en, nou, toen leek het wel aardig serieus. En uh, toen bleek het inderdaad toen we ter plaatse kwamen dat het deze slechtvalk was. En die had de vleugel gebroken. Hoe kwam dat? Uh, nou ja, aanvankelijk dacht ik dat uh, het zal, uh, een uh, botsing zijn met een uh, auto of met een, uh, met een uh, draad of zo. Uh, die, maar uh, bij, na het onderzoek met een rundgefoto bleek er een hagelkortje in te zitten, dus uh, ze was geschoten. Hoe gaat het nu? Ja, ja. met de cent. Ja. Ja. Ja. Nou, als je ja. goed kijkt, dan zie je dat uh, ja, de vleugel echt heel symmetrisch op het maar, lijf te zullen, zitten. We staan in een in een bij een groot hok wat helemaal afgeschermd is en er zit een klein luikje in wat nu opengeschoven wordt. Even kijken hoor. Hij zit daar rechts achterboven op een plankje. Uh, oh ja, daar ja, zit daar Ja, gewoon een, een groot beest ja, hè. Oh, ah. Ja, die vrouwtjes zijn ja. een groot, die mannen hè. Ja, nou, ja, ja. Echt ja. een hele ja. dame hoor. Ja. Prachtig. Even een poepje. Ja. Ja. Een beetje lichtbruine buik. Ja, bank, ja, ja een beetje heel, heel licht. Hè? En die, die, die, die lichte wangen met die mooie baardstrepen links en rechts. Dat is ja, echt typisch ja, voor de ja. bakkenbaarden. Ja, die bakkenbaarden typisch voor de slechtvark. Ja, ja, ja. Bijna zo groot als een buis, zit, hè, zo deze. Een ja, joekel. Ja. Ja. ja, die weegt, ik ja. denk, wel ook ruim een kilo uh, aan gewicht. Ja, ja. Ja, en ze heeft de krop vol, kun je zien. Maar uh, ze is ze eigenlijk te, ja. te vet, te zwaar. Ja. Ja, ze heeft natuurlijk de afgelopen maanden uh, ja. goed eten gekregen. Ja. Maar uh, veel beweging, te weinig beweging, precies. nee. <laughs> dus het is dus veel te zwaar. Ja, dus ze uh, zal ja, echt aan de conditie gehuid ja. moeten worden. Ze moet echt gaan vliegen. Ja, ja precies. Ze moet echt gaan vliegen. En uh, daarvoor zal ze straks naar een valkenier gaan. Die er, uh, echt gaat vliegen op de loer. En oh, ja. zo op, echt op de conditie kan brengen. En als dat, uh, dat is echt de laatste fase. En als dat klaar is, dan uh, kan die... Uh, en de loer is een, een touw, hè? Met uh, ja, de loer ja. is zo'n uh, zo soort van kunstpoor. aan een touw wat dan rondgeslingerd wordt door de valkenier. Want die uh, slechtvallen ja. dan probeert te pakken. Ja. Je ziet tegenwoordig, als je nu het veld in gaat. We hebben meer dan honderd paar slechtvalken in Nederland. Dus die zijn weer helemaal teruggekomen. Van bijna weg geweest. Hè? En uh, ja, je ziet als je daar het veld in gaat. tegenwoordig bijna altijd wel een slechtvalk jagen. En dat doen ze op verschillende manieren. Ze kunnen heel laag, heel hard. Als het ware onder de radar door, zeg maar. Heel snel proberen een groep op smint of zo te benaderen. En daar eentje te pakken. Maar ze kunnen ook heel hoog gaan. En dan naar beneden duiken. En dan in die duikvluchten, waar ze een geweldige snelheid kunnen maken. tikken ze even dan zo'n prooi aan met een goede klap. En die is uit evenwicht. of die breekt de vleugel. die dwarrelt naar de grond toe. En daarna gaat je op zijn gemak er naartoe om erop te eten. Dus uh, ja, ze hebben hele verschillende jachtstrategieën. Arno, je zei al. Deze uh, slechtvalk, als ze beter is. als ze weer kan vliegen. dan, uh, dan gaat een valkenier gaat, uh, gaat met haar oefenen. Ja, eigenlijk onmisbaar dus ook uh, wat dat betreft zo'n valkenier. Ja, dat is echt onmisbaar. Want uh, als je een vogel echt terug wil zetten in de natuur... met echt kans op succes, op overleven... dan moet zo'n vogel uh, niet alleen uh, fysiek uh, qua vleugel uh, weer in orde zijn... maar ook uh, conditioneel moet hij echt op in orde zijn. Want anders komt hij nooit aan een prooi die ook de maximale conditie heeft. Uh, en dat kan alleen maar uh, door hem echt flink te laten vliegen. Dat kan nooit in een volière, hoe groot die ook is. Een slecht valk hè, met snelheid, die kan hij nooit behalen in, in, in een volière. Dus dat zul je in de vrije uh, ja. natuur moeten doen. Ja. En de goede valkenier is ook deels ten dienste van de natuur. En, en, ja, omdat het nu een vrij kleine groep is, een selecte groep is... Uh, werkt dat ook nog goed op deze manier. Maar daar wil de staatssecretaris uh, verandering in aanbrengen. In de nieuwe wet Natuur van Henk Bleker is de bescherming van roofvogels, zoals de slechtvalk, minder goed geregeld dan in de huidige wetgeving. Zo komt de valkeniersakte te vervallen en wordt die vervangen door een meer algemene jachtopleiding. Hierdoor kunnen veel meer mensen, die minder kennis hebben dan de valkeniers, jagen op roofvogels. Bovendien mogen er meer soorten roofvogels en ook uitheemse jachtvogels worden gebruikt. Wat betekent dat nou Nico, dat, dat straks... Ja, nou ja, wat iedereen je, mag, nou, uh, niet iedereen met roofvogels mag gaan. Nou, niet iedereen natuurlijk. Dat, wordt, dat zou te gek zijn. Maar uh, wat je wel ziet is dat over de hele linie... in die nieuwe natuurwet zie je een verslechtering voor natuur en vogels. En dat zie je dus hier ook weer in terug. Cowboy bleker is voor, voor vrije jongens. Dus uh, zoveel mogelijk ontregelen. Nou, en dat betekent in dit geval dat er niet enkele tientallen... maar misschien honderden of duizenden mensen straks... je doet een, een, een soort hobbyopleiding... En dan mag je met de valk op pad. Als je dan nog iemand kent met een gebiedje... Uh, hier komen twee rampscenario's bij elkaar. Aan de ene kant veel meer mensen uh, de gelegenheid geven... om met een pad te gaan. En niet alleen Aan... de havik of een slecht slechtval? Nee, nee, er komen ook nog andere roofvogels bij. Uh, woestijnbuizen wordt genoemd. Dus ook exoten die hier helemaal niet thuishoren. Dus je kunt ook wel uh, uh, voorstellen dat dan de pitbulls hè, zo rond de, binnen de roofvogels, dat die juist gehouden Daar kun je lekker mee jagen. Nou, dan wordt ook die acht in natuurgebieden wordt, wordt vrijgegeven... Dat is een dus, andere verhaal. Dat is een andere verhaal, dus die twee die versterken elkaar nog. Dus in plaats van dat je hondje uitlaat, ga je lekker met een roofvogel de Veluwe op. Nou, een, een, een valkenier, zeg maar, dat, dat vereist heel veel training... Welke vogel mag je vangen? Dat staat in de wet. Je mag niet zomaar met, met zo'n roofvogel op, op, noem maar eens iets, op zwarte spechten of zo gaan jagen. Nee. Dat zijn dezelfde van die lijst van vrij bejaagbare soorten. Ja, dus je mag Konijnen. een houdduif, wilde eend. Maar dan moet je ook weer heel specifiek zo'n vogel op trainen. Maar dat je nu uh, ja, die regeling gaat verruimen... door uh, mensen niet alleen die roofvogels te laten hebben... maar ook nog mee het veld in te laten gaan... dan is het toch echt Hek van de Dam. Dus het is weer treurnis met Bleker. Wat hoorde je? Ja, ik dacht dat die even uh, met zijn vleugels uh, moorden vliegen. Oh, ja. Even, ja. Huh? Even ongeveer. Uh, even, even, even, uh, even, uh, huh? Ja, zie je? Oh, oh, is oh ja is verplaatst, ja. Oh, ja. Ja, zie je de, de achterkant, ja. Oh, ja. Dus ik zie er een mooie terug. Ja, ja, prachtig, hè? de mooie lei-grijze, lei-blauw-grijze rug, ja. Moet, ziet er ziet echt prachtig uit. We nog even een blik werpen, Nico? Ja, nog een laatste blik. Afscheid van S2. <laughs> en ik hoop, ik hoop deze dame over een half jaar of zo... in de vrije natuur te zien rondrezen. Fantastisch. Ja. Bollet speelt de was in E klein van Frederik Chopin. Welkom in tuinreservaten.nl voor het eerst is er in Nederland een leerstoel over het belang van de natuur voor de gezondheid. En dus ook het belang van uh, tuinen. Agnes van den Berg is deze week benoemd tot bijzonder hoogleraar beleving en waardering van natuur en landschap aan Rijksuniversiteit Groningen. En dat in een tijd met recordbezuinigingen op de groene omgeving. Agnes van den Berg, goedemorgen. Hallo. En, en hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Um, ja, we hebben het iedere, we hebben, we hebben natuurlijk een serie, dat zal je bekend zijn, over tuinreservaten. Dus vandaar dat we daar met jou ook even over wilden praten, want dat is natuurlijk het, gro het, het groen het meest uh, uh, dichtbij. Kan, kan je nou zeggen dat het hebben van een, een tuinreservaat of een, een fijne tuin, waar je veel naar kijkt en in bent, uh, uh, goed is voor de gezondheid van mensen? Behalve dat het goed is voor de vogeltjes en de... Ja, ik denk, ja, dat kun je zeker zeggen. Ik denk zelfs, uh, het, inderdaad, uh, zoals je zelf ook al zegt... Het, omdat het zo dichtbij is en omdat je er zo makkelijk uh, mee in, in aanraking komt... en misschien wel een van de meeste belangrijke natuurlijke bronnen... van gezondheid voor mensen. Dus, uh. Maar hoe heeft u dat het onderzocht? Want u bent ook bij volkstuintjes ja, gaan kijken, toch? Ja, ja. We, we hebben er ook uh, onderzoek naar gedaan. Maar in het algemeen is er wel heel weinig uh, onderzoek uh, naar beleving van tuinen. Gezondheid in tuinen is er niet zoveel. Want het is natuurlijk een privé aangelegenheid. En er is, ja, er is niet uh, iets, iets waar gewoon grote subsidies naartoe gaan. Dus uh, daar is wel heel weinig over bekend. Uh, dat vind ik wel heel erg jammer. Want... Maar ik heb daar onderzoek naar gedaan. Vooral uh, uh, meer de openbare tuinen. Volkstuinen. En het blijkt ook inderdaad dat uh, met name ouderen die een volkstuin hebben... op heel veel dimensies uh, ja, beter scoren dan hun, hun buren. Die dus in dezelfde uh, buurt wonen, ze dus een vergelijkbare achtergrond... maar geen volkstuin hebben. En onder andere voldoen dan meer ouderen aan de... dat zijn 62-plussers aan de, aan de norm gezond bewegen. En het zit ook heel erg psychisch. Dus ze, hebben ook, ze zijn tevredener met hun leven ook. Dus ze zijn fysiek er beter aan toe. en ze zijn iets gelukkiger. Ja. En fysiek, op wat voor vlak zijn ze dan gezonder? Wat, wat meet je dat, dan? Dan neem je voor dit soort onderzoek. probeer je. Dit zijn zelf gerapporteerde gezondheidsmaten. En de meest simpele maat is. Hoe, gezond, hoe, hoe beoordeel je je gezondheid zelf. op dit moment? Mm -hmm. En dan zijn er minder ouderen. die hun gezondheid als minder goed beoordelen. Dat is een standaard. Dat is eigenlijk een van de, van de beste indicatoren. voor gezondheid. En verder zijn er ook klachtenlijsten. Wel, uh, nou ja, heb je, ben je verkouden geweest, heb je rugpijntjes gehad ja. in de afgelopen dagen. Maar ook chronische ziekte. En op al, eigenlijk alle maten zag, zag je de, de verschillen. Dat het echt ja, ja. effectief beter was. Mensen met volkstuinen voelen zichzelf gezonder. Ja, en rapporteren ook een betere gezondheid uh, uh, te hebben. Ja. Ja. Ja. Dus uh, dat, dat geldt voor volkstuinen, maar dat zou je dan ook mogen zeggen met tuinen. Ik, ik, Gewone tuinen. Ja, bij, Natuurlijk is het wel. Zo, ik denk dat je het kan vertalen, maar het is bij volkstuinen wel zo dat het ook andere aspecten, uh, uh, zeg maar, heeft. Zoals de sociale contact. Het is natuurlijk een beetje gemeenschap. Hè? En die sociale steun is ook een factor in gezondheid. Als je eenzaamheid is een belangrijke bron van ongezondheid. Dus dat, dat is misschien in je eigen tuin minder. Als je als kluisenaadje dus, dus, alleen maar in je eigen tuintje gaat ja, zitten, dan zou dat effect weer minder ja, kunnen dus zijn. En we weten niet precies, dat is niet. Nee, daar, die verschillen zijn er, maar waar komt het dan door? Komt dat door de, door de, dat je bij een groep hoort, hè, de, de volkstuinvereniging, de VTV? Of komt het doordat je ja. bezig bent in die tuin? Of komt het doordat je uh, geniet van het groen om je heen... en daar heel vaak in, door omringd bent? En ik denk zelf dat die laatste factor de belangrijkste is. Daar ben ik bijna wel van overtuigd, maar helemaal zeker weet je het niet. Maar... Ik denk het wel. Um, nou ja, mensen die met een gewone achtertuin... die, die uh, zich aangesloten hebben bij de tuinreservaten... horen nou ook bij een groep. En die... <laughs> ja, dat is online. <laughs> Ze gaan niet met z'n je... allen koffie drinken. Maar, <laughs> maar mogen wij nou van de nieuwe uh, hoogleraar... Uh, waardering van Natuur en Landschap uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen... zeggen van, van ons tuinreservatenproject... nu ook goed voor de gezondheid? Van mij mag je het zeggen. Oh, okay. <laughs> Het is een hele nieuwe leerstoel. En we hadden uw komst natuurlijk ook al aangekondigd. In, in sportjes en dergelijke. En in iedere teksten. En nu zegt iemand op Twitter. Uh, een van onze luisteraars. Een leerstoel natuurbeleving? Vraagteken. Zijn we echt al zo los van de natuur. Dat we daar een hoogleraar voor nodig hebben? Oh, dat is een interessante uh, tweet. Dat voel ik ook. Ja. ja, die vind ik wel interessant. Nou, dus in, in meer in het algemeen. Uh, mijn achtergrond is in de psychologie. En we uh, zijn, ja... We zijn natuurlijk allemaal een klein beetje psycholoog en deskundige van, uh, van onze eigen functioneren. En dat geldt ook voor beleving. Maar ja, en da daardoor, ja, in, in zo'n vakgebied moet je, je heel vaak verantwoorden. Waarom zou je dat nog moeten onderzoeken? Maar ik denk zeker dat je dat er nog heel veel. Ja, dat. dat, dat er zijn nog ontzettend veel vragen die, uh, waar we net, eigenlijk net al. Zoiets als we met volkstuin. We weten eigenlijk al dat het gezond is. nou Dan heb je het ook aangetomen. Dan blijven we er nog steeds vragen. Waar ligt het dan aan? en uh, uh, Waar komt het precies door? Hoe kun je bijvoorbeeld die effecten van die volkstuinen maximaal benutten? En daar heb je toch onderzoek voor nodig, volgens mij. Dus, uh... En dan uiteindelijk met doel ook dat wij er nog gezonder van kunnen worden? Of ja, die, dat je... Ja. Het is, een, het is echt een toegepaste leerstoel. Ja. In die zin, een toegepast onderzoeksgebied. En dat, daardoor is die leerstoel ook toegepast. Het, het, het uiteindelijke doel van het onderzoek is dat je het kan benutten in de praktijk. En dus dat je de, de kennis die je hebt kan gebruiken om die effecten die natuur op mensen heeft beter te benutten, in, op allerlei manieren. Ja, en kun je dan... Ja, ik, ik zat net naar ze niet te luisteren. En ik, ik tutoieer en je helden eigenlijk niks zo afgesproken. Ja, dat is interessant. U bent zo'n jonge, zo jonge verschrikkelijk. <hijs> zeg maar je hoor. Namelijk niet zo oud als ik. Uh, ik was vanzelf gaan tutoieren. Uh, kun je omschrijven wat je dan allemaal gaat onderzoeken en doseren ook? Um, uh, ja, heel veel. Uh, de, de, het accent zal wel heel erg liggen op die gezondheidsfunctie. En daar zijn nog heel veel uh, uh, vragen naar. Um, het, even denken, wat zijn de... Nou, concreet, je gaf net als voorbeeld van mensen hebben zelf lijsten in moeten vullen. Hoe, mm -hmm. hoe gelukkig zijn ze en hoe goed voelen ze zich. Zijn er dat soort dingen? Of ga je ook echt mensen de bloeddruk en de bloedsuikerspiegel en weet ik wat allemaal meten? Ja, dat is een van de, dat is een van de uitdagingen. is Om zeg maar, iets stapje verder te komen dan die zelfgerapporteerde gezondheid. En ook echt naar de fysieke, fysiologische mate. Dat heb, heb ik in het verleden al gedaan. Maar daar wil ik zeker verder mee gaan. En dan kan je daarnaar kijken. Wat ook interessant is, het is natuurlijk beleving. Hè? Dus het is, gezondheid is een, het is een aandachtspunt van de, van de leerstoel. Maar beleving is, is breder dan gezondheid. En wat daar ook heel interessant voor is, is, is fMRI. Dus de, de hersenscanonderzoek weten we ook nog niet. We niks. Van als, ook weer een reactie op die tweet. Van uh, Een van de dingen die je, hè, die je kan doen... is mensen in een scanner stoppen... en kijken wat er gebeurt in de hersenen... als je, als je natuur bekijkt of beleeft. Ja, maar dan je weet, kan dat ze niet in zo'n scanner met. in de natuur zetten. Dus hoe ga je dat dan doen? Nou, dan laat je beelden zien of je laat het visualiseren. Mensen zich uh, voorstellen. Dat herinneringen ophalen aan een, een keer bos. dat je in het bos was. Dat soort dingen kun je in een... Uh, en het gaat stel steeds verder. Je krijgt, nou ja, goed, dat, dat, ik hoop dat er in de toekomst daar meer onderzoek naar komt. Maar ook op allerlei andere manieren inderdaad dat soort maar dingen. Even over dit, uh, maar dat kan het is één gebeurd, zijn. Het is nooit gebeurd, maar je hebt er wel ideeën over, je hebt hypothese. Uh, je stopt mensen in, in, in, een, in een scanner. Dan zie je in een scanner zie je bepaalde gedeelte herstel, van de hersenen oplichten. Ja. Wat verwacht je? Nou, dan, de, we zijn bijvoorbeeld theorieën die zeggen dat uh, een van de, dat de, de, de oorzaak... of de, waarom natuur zo uh, prettig, rustgevend en gezond is... dat dat uh, in het herstel van de, van de aandachtsvermoeidheid van gerichte aandacht is. En dat vond ik een ingewikkelde zin. Dat, dat, nou dat er je, je zijn hersendelen die, die, die, die ervoor zorgen dat je ergens je aandacht op kan richten. Je concentratievermogen, mm -hmm. laat ik het simpel zeggen. En, dus, een... en als je concentratievermogen overbelast is, dan uh, word je moe, word je mentaal moe. En als je de natuur in gaat, herstelt zich dat weer. En dat herstel, dat zou uh, plaatsvinden in een bepaalde deel van de hersenen. De, ja. uh, de, de frontale hersenen. En daar zou je dan naar kunnen kijken. Als dat klopt... Als dus op de dat dezelfde manier eigenlijk zit, dat slapen goed voor je is... Want dat doe je dan ook een beetje wel, ordenen, hersenen, rust, et cetera... zou dan in de natuur gaan ook op die, op die manier kunnen zijn. werken. Nou, ah. Bijvoorbeeld zijn er dat soort theorieën. En die, die kun je ook echt linken aan bepaalde hersengebieden. Dus dat zou je kunnen, kunnen bekijken. Dat weten we nu nog helemaal niks van. Maar dat is heel fundamenteel onderzoek. Het, het, het is aan de andere kant... Uh, een van de projecten waar ik mee bezig ben... is om te, om te kijken wat, uh, of we fysiotherapiepraktijken uh, kunnen vergroenen. Uh, die zijn vaak natuurlijk heel erg... Nou ja, ik denk altijd aan die schreeuwerige uh, MTV-achtige beelden heb je dan. En dan. Maar je kunt natuurlijk ook helemaal een groene omgeving maken. Een mooi groen uitzicht. En dan kun je uh, kijken of, of behandelingen dan effectiever zijn. Ja, want in het Martini Ziekenhuis in Groningen... zijn ze daar al min of mee mee bezig? Dat is een ziekenhuis, ja. Daar, daar, daar doen is een uh, binnentuin aangelegd. Ja, dat, is, dat, is, dat zijn ook zeker in de, in, in de, nou ja, in de medische... In, in de uh, en dan in de met het idee dat het, het ja, ja, met het idee dat dat dan beter is voor de patiënten. Dat patiënten daar daadwerkelijk sneller van genezen. Of... Ja. Ja. ja. Nu hebben we het over echte natuur. Maar uh, er is ook onderzocht dat digitale natuur, plaatjes... dat dat goed kan werken. Ja, ja. Dat is, dat is, aan de ene kant is dat heel mooi, want dat betekent dat... Uh, ja, net als eigenlijk wat we in het eerste ook zagen met, met zo'n koffertje. Met zo'n koffertje bereik je. Dat is geen digitaal met koffernatuur. Zeg. Met, met koffernatuur kun je mensen ook al heel, heel erg... Ja, kun je veel goeie, ja, de go goede effecten van natuur bereiken. En met, met, met plaatjes, er zaten ook foto's in, hè, geloof ik. Mm -hmm, en met ja. digitale natuur ook. Maar Aan de andere kant denk ik dan ook gelijk... Ja, het is wel jammer dat je, dat je zo'n koffertje hebt... en dat, dat die mensen niet nog echt naar buiten kunnen. Zeg maar. Dus dat is een beetje een spanningsveld. Maar heel veel effecten. De, de, heel veel ja, positieve effecten van natuur kun je al bereiken met het nabootsingen ja. van natuurlijke omgevingen. Als je nou met, met natuur mensen gezonder maakt, betekent dat ook dat het ook uh, geld oplevert. Gezondheidszorg is duur. Groen maakt mensen gezond, minder geld je Weet Ik weet welke kant jij op wil <laughs> ja. nou ja, Dat zou je wel verwachten. Alleen ja, op dit moment is het zeg maar de. De gegevens zijn nog niet zodanig dat je, dat, echt, dat je er echt een prijskaartje aan kan hangen. Maar ik verwacht wel dat dat in de toekomst dat die, dat dat zal gebeuren. Dan kunnen we het ook doorrekenen. Maar ze, ja, zowel curatief als preventief. Hè. Dus in de preventiehoek denk ik dat je het, het meest moet zoeken. Dat, dat, dat, dat mensen niet ziek worden. En dat, dat, ja, dat bespaart enorm. Ja. Maar ook in, als we het hebben over verpleeghuizen. En ja, als, als mensen sneller ontslagen worden. Er zijn wel aanwijzingen voor, nog niet zo heel hard. Ja, dat, kost natuurlijk, dat levert gelijk enorme bedragen op natuurlijk. Ja. Ja. Nou bent u ook iemand die wel vaker in het nieuws komt met juist de natuur dichtbij. Hè? We ja. hadden het er straks over volkstuinen, gewone tuinen. Het gaat niet alleen maar om die reusachtige natuurgebieden. Je misschien nee, we gebruiken keer... steeds het woord natuur. Ja. Maar eigenlijk ja, het gaat het onderzoek vooral over groen. Ja, dat is dan het, meestal als het om, om natuur dichtbij gaat, dan is, het, dat is de term groen. Hè? Ja. Dat kan ook een parkje zijn. Ja, dat is, uh, dat is toch wel. Uh, alleen al vanwege het feit dat het, m, ja, dat het meer toegankelijk is voor mensen en dat ze er sneller mee in aanraking komen. Maar ook de, de, de, de ja, er zijn ja, er zijn toch wel sterke aanwijzingen dat, dat het regelmatig ja, even, even een even een beetje natuur groen, op oh, groen. groen opsnijven in je eigen omgeving, dat, dat een soort buffertje kan, dat je daardoor een soort buffertje opbouwt uh, voor een gezonde leven. Ja. Ja. Nou, wij gaan zo recht ook weer even groen opsnuiven, zoals we weer <laughs> naar buiten komen, het kapitaal. Uh, Agnes van den Berg, kersverse beleving en waardering van natuur en landschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ja. En voor meer informatie uh, over dit onderwerp kunt u natuurlijk naar vroegevogels.vara.nl. En vergeet op onze website ook niet te stemmen op onze natuurgeluiden top 40. Hè? De mooiste geluiden uit de Nederlandse natuur op een rijtje in volgorde van populariteit. U kunt die volgorde bepalen. Stem op vroegevogels.wara.nl Volgende week is het Nationale Tuinvogeltelling uh, van de Vogelbescherming. Uh, onze uitzending zondag staat geheel in teken van die tuinvogeltelling. En we zitten dan ook uh, niet hier, maar uh, bij de Nederlandse vo bij de Vogelbescherming in Zeist. En we hebben ook een fotowedstrijd en die draait er ook om. Stuur ons uw mooiste foto uh, van een tuinvogel... En... De twee beste fotografen mogen die uitzending bijwonen. Insturen kan tot 19 januari. Ja, vanuit zij, dus uh, volgende week. En niet vanuit het Capitool. Ben benieuwd. Terug. Tellen. 50 moorden per jaar op een eilandengroep.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 Dit is Radio 1.